4 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubinitsky. Op Schiphol is een vliegtuig geland met problemen aan het landingsgestel. Het toestel van de Spaanse maatschappij Bewelling was juist vertrokken richting Bilbao. Kort na het opstijgen meldde de piloot dat er iets mis was met het landingsgestel en dat hij moest terugkeren. Op Schiphol werd meteen groot alarm geslagen. Hulpdiensten uit de hele regio stonden paraat. Uiteindelijk kon de Spaanse Airbus A320 veilig landen. NOS-cameraman Pierre Hartendorf vanaf Schiphol. Op dit moment wordt het vliegtuig weggesleept. Uh, ik heb niet gezien dat de passagiers uh, het toestel verlaat hebben... dus ik neem aan dat ze nog erin zitten. Het enige wat dus opvalt is dat er aan de onderkant van het vliegtuig... iets hangt of open staat. En ik kan vanaf hier de positie niet goed zien wat het is... maar het uh, is ongetwijfeld wel leuk of iets dergelijks. Minister Spies van Binnenlandse Zaken ziet misschien wel mogelijkheden... om geld terug te vorderen van de oud-directeur van woningcorporatie Vestia. Ex-topman Erik Staal kreeg na zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. De Tweede Kamer is daar woedend over. Onder leiding van Staal kwam de woningcorporatie in grote financiële problemen. Spies vindt het salaris en de vertrekregeling van Staal ongepast. Op dit moment loopt er een onderzoek naar Staal. En Spies hoopt dat het onderzoek snel klaar is. Ik hoop en verwacht dat dat onderzoek heel veel feiten naar voren zal brengen eh, die nu nog tot heel veel vragen aanleiding geven. En ik heb ook aangegeven dat als dat onderzoek feiten naar voren brengt die aanleiding kunnen zijn tot het doen van aangifte, dan zal ik er in ieder geval ook voor zorgen dat dat ook gebeurt. Het onderzoek richt zich niet alleen op mogelijke strafbare feiten, maar kijkt ook naar civielrechtelijke aansprakelijkheden. VN-diplomaat Kofi Annan zegt dat meer militaire acties de situatie alleen maar zullen verergeren in Syrië. Met zijn woorden lijkt hij een internationale interventie tegen het regime van president Assad af te wijzen. Oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan deed zijn uitspraken in de Egyptische hoofdstad Cairo... na gesprekken met het hoofd van de Arabische Liga. Ook hij wees op het gevaar van militair ingrijpen.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 Dat is benzine waaraan bioethanol is toegevoegd. Vooral bij oudere auto's kan deze brandstof schade veroorzaken... ook als er maar een paar keer E10 wordt getankt. E10 wordt vooral in Duitsland en Frankrijk verkocht. Soms naast, maar soms ook in plaats van euro 95. De ANWB adviseert automobilisten die E10 willen tanken... om eerst langs te gaan bij hun garage voor advies. Het weer wisselend bewolkt. Het is een graad of acht. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Morgen overwegend droog, bewolkt en zo'n 10 graden. ANDB ah, nee, Verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en bij Rotterdam. De langste file staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Knopend Kleinpolderplein 11 kilometer. Dat hangt samen met de drukte op de A20. Naar Gouda staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. Aan de andere kant is een ongeluk gebeurd van Gouda naar Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 VPRO Vila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 De week, van maandag tot en met donderdag. Villa VPRO voor één week. Radio Nieuwsport. Dat kan één keer en nooit weer. Teso Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO, zoals u hoorde vanuit Den Haag. In het jubilerende nieuwspoort vandaag de laatste dag dat wij hier zitten. In dat perscentrum wat overigens al lang niet meer alleen bevolkt wordt door politici en parlementair journalisten. Sinds het einde van de jaren tachtig mogen namelijk ook communicatiestrategen, voorlichters, spindokters en lobbyisten lid worden. In, onze speciaal, in ons speciale nieuwsportpanel gaan wij praten over de beïnvloeding van politici en van de media. We gaan het dus hebben over lobbyen. Hier aan tafel Robert Baruch. Hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, behartigde een tijd lang uh, de belangen van het Verbond van Verzekeraars, maar doet dat nu voor Buma Stemra, her en der? Correct. Uh, ook wel politiek actief geweest in elk geval, of nog voor de Partij van de nou, Arbeid? Mede af, en toe, af, en toe, af en toe een beetje. Beleidsbedewerker ook al van ofzo. Klaas de Vries geweest? Bevriend met Klaas Bevriend de Vries. Bevriend zelfs, nou het een sluit het ander niet nee, uit denk ik. Nee, ja. okay. Heb je al gestemd? Ik heb nog niet gestemd. Ik weet niet of ik dat ga doen. Eigenlijk. Dat stemmen gaat waarschijnlijk over wie de nieuwe leider van Precies. de Partij van de Arbeid moet worden. Je kunt je keus niet maken. Ik uh, kan wel een keus maken. Maar ik, ja, ik kan niet de keus maken of ik mee moet doen aan deze verkiezing of niet. Ik vind hm. namelijk een beetje onzin. Oké, okay. okay, goed. Uh, degene die dat aan je vroeg is Bert Bakker. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Oud-Kamerlid van D66. En nu, uh, tot onze verbazing, lobbyist. Nou, verbaasd hoef je daar niet over te wezen. Nou, het, is een, het is een natuurlijke loop daar dingen, waar je, je zeggen. Nou, dat ook weer niet, maar het, het, het heeft wel heel veel overeenkomsten... de manier waarop je met dingen bezig bent. Ah, ah. Maar daar zullen we het zo over hebben, denk ik. Zeker. En Max van Wezel? Geen lobbyist. Geen lobbyist. Nog niet. <laughs> Collega? Leuk, ja, wel voor de publieke omroep altijd, Max. Journalist voor de, de publieke omroep. En voor Nieuwsport natuurlijk. Ja, ja, passie. Max van Wezel loopt ook al zo'n 30 jaar uh, rond... als politiek verslaggever, kent Nieuwsport ook van binnen en van buiten... ook een tijd lang voorzitter geweest ja. hier en weet ook uh, alles over, uh, als, het, als het over lobbyen gaat. Dus niet dat je dat zelf doet, Max. Trek het je niet aan. Maar we hebben altijd met argusogen gevolgd hoe dat hier ging. Eerst even wat feiten, Max. Uh, vroeger waren lobbyisten niet welkom als lid van Nieuwsport. Nu wel. Hoeveel zijn er lid? Nou, het is niet zo dat ze niet welkom waren. Er waren er gewoon minder. Dus Nieuwsport is begonnen als een uh, vereniging voor politici en journalisten... om elkaar uh, te ontmoeten... Later kwamen er gewoon steeds meer mensen werken in takken als voorlichting, public relations, public affairs, strategische adviesbureaus. Uh, en ze zijn nu ver, ver weg in de meerderheid. Dus ik denk dat ongeveer 2200 leden heeft ongeveer, reporters heeft. Ja, daarvan zullen er 600 politicus en, uh, of, of journalist zijn. En is het de de grote ten... meerderheid is lobbyist of voorlichter ja. of zoiets. Is dat explosief ge gestegen de laatste tien jaar? Ja hoor, er is een uh, soort ballotagecommissie. En het, uh, de, er gaan echt juichkreten op als een journalist of politicus. Uh, zich aanmeldt, ja. 80% zijn ja. mensen uit het bedrijfsleven. Nee, ja, dat is nou helemaal zo. Ja, dus dat is heel erg snel toegenomen. Ja, net als het vak voorlichting ook steeds meer uitdijdt op scholen voor journalistiek... en vroeger bestond het niet, werd er ook op neergekeken. Gaan we het zo de allemaal Er is allemaal langs, Je hebben? zegt het vak voorlichting, kan je het vak lobby ook leren? Is daar een opleiding voor? Robert Baruch? Ja, maar, ja er, is een, uh, er is een opleiding aan de Universiteit Leiden. Uh, ik geef daar wel eens college, maar eigenlijk... Heet die ook lobbyen? Die heet uh, de opleiding Public Affairs. Uh, leergang publieke vers, heet hij. Maar kijk, dit, Waarom moet dit vak. Waarom moeten dat altijd verhullende termen zijn eigenlijk? Ja, weet ik niet. Nou. Weet ik niet. Lobby, het woord lobby heeft natuurlijk een beetje een enge, enge klank. Lobby, wandelgangen, het gaat buiten de, ja. buiten de paden onder. Geen beetje heimelijks. Maar weet heeft je wat nou de valkuil is? Als het, een, als het uh, dat uh, omen heeft, of die uitstraling heeft... dan kun je het wel een andere term geven... maar dan ja, krijgt die uit, andere he? term ook die ja, uitstraling. Ja, precies, tuurlijk. Ja. Dus ik, ik gebruik zelf het woord lobbyist gewoon als geuze term. Hmm. Even over het vak, met jou te beginnen. Want je zei net tegen mij, je bent als lobbyist onderdeel van de besluitvorming. Ja. Ja. Leg eens uit, je werkt voor Buma Stemra, ja. leg eens uit hoe dat werkt. Nou, kijk, de, de besluitvorming... Uh, tot 31 december op het gebied van, uh, van uh, fiscaliteit en financiën... nu op het gebied van uh, auteursrechten, is het natuurlijk enorm complex. En het is voor Kamerleden vaak heel moeilijk te overzien... wat nou precies het politiek relevante ding is... of waar het precies knarst voor bepaalde do doelgroepen. En wat je dan doet als, als lobbyist... is uh, proberen het zo samen te vatten... dat de belangen inzichtelijk worden. En dat draag je de over. Van één groep. De belangen van één groep. Nou, niet dat is wel alleen, belangrijk nou, om er even bij niet, te kijk, zeggen. Kijk, alles, alles, alles wat ik zeg moet je natuurlijk filteren... op het belang van mijn opdrachtgever. Maar als ik mijn werk goed doe... dan kan ik ook laten zien wat de belangen van andere groepen zijn. Hm. Ik heb hier natuurlijk ook een reputatie Dan Nou, je een hoog, soort hoog voorlichter. Je wordt een soort boodschappenjongen. Maar wel een boodschappenjongen... die niet alleen haalt en brengt. Zoals uh, in het uh, boekje... Uh, van uh, uh, staat, uh, u hebt het niet van mij, maar uh, mm -hmm. uh, je hebt wel een, uh, je hebt Joris wel een boodschap. Luijendijk. Joris Luijendijk, precies. Um, je hebt natuurlijk wel een, een, een, een belang te dienen... maar je moet wel dat belang ook in het bredere kader ja. laten zien. Ook van, van, van andere belangen. Ja, of, Bert Bakker? Of, ja, nee, ja, hij zegt eigenlijk... Ik wil even een vraag ja, gaan koppelen. Um, hij zegt iets heel essentieels, uh, Robert Baruch. Hij zegt... Het is heel complex, ze kunnen niet alles weten. Met andere woorden, de rechtvaardiging van een lobbyist... bestaat uit de beperking van het Kamerlid. Nou ja, je wil natuurlijk dat Kamerleden... dat de politiek in het algemeen de goede afwegingen maakt. En dan, iedereen heeft natuurlijk een ander idee... over wat de goede afwegingen zijn. Maar het is wel zo dat Kamerleden... Uh, ...geneigd zijn om hier op dat Binnenhof toch veel uh, uh, rond te lopen. U, u bent dat zelf ze heel het. aan Kamerlid geweest. Spreek nog eens vanuit ja. die tijd. Hoe ging u toen om met... Benaderde u zelf veel in iemand? Ja? ja, nee, dat zou ik zeggen. Het, het, het was voor mij ontzettend belangrijk... ...om naast die 90% aan stukken die ik moest lezen... Welk uh, onder, onderwerp praten we nu over? Elk onderwerp. In de vorm van Kamerstukken... ...die gemaakt waren door ambtenaren met over de bril veelal van de minister erop... Hè. Uh, uh, en overigens, voordat die kamerstukken uh, hier waren, was er ook al volop op gelobbyd door alle mogelijke belangengroeperingen. Maar vervolgens moet je als kamerlid een afweging maken en de regering controleren en daar dus ook een zekere tegenmacht tegenover hebben. En dus ben je gebaat bij andere informatiebronnen. En dat is, denk ik, een van de belangrijke dingen die lobbyisten kunnen doen. Namelijk inzichtelijk maken welke belangen er nog meer zijn... die soms uh, in de voorstellen van de regering niet altijd helemaal aan bod zijn gekomen. Ik denk alleen dat het langs hand is gelopen. Ik kan me heel goed voorstellen dat een Kamerlid het gevoel heeft... ik sta toch als een heel klein mannetje of vrouwtje... tegenover die gigantische ministeries met al hun uh, duizenden ambtenaren. Ja. En dat dan de, zeg maar, contra-expertise van lobbyisten... Heel, heel behulpzaam kan zijn. Maar het is al lang een grens over. Je hebt uh, het boekje twee jaar geleden van Joris Leijendijk hier over Nielspoort gehad, waarin hij dus uh, lobbyisten aan het woord laat... die heel trots vertellen, een Kamerlid heeft letterlijk mijn motie Me voorgelezen. Ik zit vanaf de publieke tribune die Kamerleden per sms bij te sturen... en ja, dan doen die Kamerleden hun werk natuurlijk niet meer. Maar dat is wel een uiterste consequentie van de analyse van Robert Baruch. Namelijk, je bestaansrecht bestaat er uit de beperking van het Kamerlid. Dus het is niet zo gek dat dat gebeurt. Nou, ik vind het heel stom van de ministeries dat ze zo slecht contact houden met Kamerleden. Dat is bijna verboden om contact met journalisten ja. Ja. of met Kamerleden te hebben voor ambtenaren. Dat is een hele slechte zaak. En daardoor kunnen inderdaad allerlei maatschappelijke belangengroepen, lobbybureaus en zo hun slag slaan. Ja, maar ik vind ook dat is zeker het geval, een slag slaan. Uh, alleen, er wordt vaak naar het bedrijfsleven gekeken. En natuurlijk is het ook een van de belangrijkste opdrachtgevers. Maar een van de meest succesvolle lobbyisten, uh, ook toen ik Kamerlid was... hier op het Binnenhof, is jarenlang geweest de lobbyist van de milieuorganisaties. Oh ja, die. De gezamenlijke milieuorganisaties. Oh, je weet ook meteen wie het is. Opzettend in je ja. tante man met dat ja, En Nu je dit zegt, die zal ik zijn trau. naam verder niet noemen. Nee, maar hij was wel... Maar die was machtig. Uh, beetje, uh, uh, ja, want hij was overal. Hij kwam overal binnen. Hij was bij alle partijen. Hij was bij alle partijen bijeenkomsten. Hij uh, dacht mee met verkiezingsprogramma-commissies, hmm. maar hij dacht ook mee met de Kamerleden. En niet dat alleen maar laat... met... De verkiezingscommissie, dat gaat wel ver. Ja, weet nou je, ja, maar weet je wat de definitie... Niet alleen maar met de Kamerleden, wou ik zeggen, maar ook met... Ik bedoel, niet alleen met de Kamerleden van de, van de milieu partijen, ja. maar mm -hmm. ook met de Kamerleden van de VVD enzovoort. Omdat, ja, maar goed, ik, soms ik weet dat dit gebeurd is, maar ik ken gewoon zelf een heleboel mensen... die voor de tabaksindustrie, voor de drankindustrie ja, hier... Op een bepaald moment was iedereen die ik in Nielsport kende... werkte of voor de tabaksindustrie of voor de drankindustrie en nou, dat vandaar... Dat we hier ook zo'n mooi rookhoek hebben, toch, in Nieuwsport? Nou, dat dus is mooi Volgens mij je ook... Ja. Ja, wat nou, weet je wat, weet heel je wat de definitie raar. van een de lobby nee, heeft gespeeld? Weet, weet je wat de definitie van een activist is? Dat is een lobbyist die het met je eens is. <laughs> ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier rondlopen... die proberen te beïnvloeden. En uh, uh, de meeste mensen zijn in meerdere of mindere mate uh, georganiseerd. En politici zijn over het algemeen uitstekend in staat... om zelf een belangafweging te maken. Hm. Maar nu gaan we er dus ook steeds vanuit. we gingen er steeds maar vanuit dat een kamerlid zich wendt tot iemand omdat ze zeggen... ik wil Inzicht krijgen. Uh, uh, ik, ik, ik krijg niet vanuit de ambtenarij. niet voldoende uh, uh, informatie. en ik wil zelf mijn afweging kunnen maken. Ja. die wenden zich dan tot. Maar wat doe je nou als lobbyist. als je denkt. ik ga voor Buma Stemra. moet ik eens even wat voor elkaar krijgen. ga je dan gewoon zelf bellen. Dan ga je ja, Kamerleden bellen. Ik zelf bellen. Maar nou, het is meestal... tijd voor een kopje koffie. en een goed gesprek. Ik heb je een concreet voorbeeld? Ik heb een, een concrete zaak. Hoe con con con een concrete, concrete zaak? Nou, we hebben vanavond. Uh, het staartje van de behandeling. van de wet uh, toezicht CBO's. En daar hebben we natuurlijk met een aantal Kamerleden over, over gesproken. We, maar Kamerleden? Zeg je, we, trouwens, tussen haakjes, zegt, zegt Ja, we, want ja. we, BUMA, stemmen. Kijk, ik doe het natuurlijk okay. niet voor mezelf. Ik uh, dacht, we Kamerleden. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ik heb met een aantal Kamerleden hierover, hierover gesproken, wat mailtjes gestuurd. Maar Kamerleden zijn natuurlijk niet uh, de enige belangrijke partij. Ik heb veel vaker contact met fractieondersteuners en met mensen hier in uh, Nieuwsport. Nou en, en, en, Wil je op dit onderwerp ambtenaren? nu concreet iets bijsturen of iets insteken of wat? Of iets voorkomen ja, nee, wel in, uh, in dit geval is het zo dat er een uh, amendement is ingediend... Waar we, uh, waarvan wij denken dat het slecht is voor de, voor de branche. En, uh, daar goed voor Nederland? Echt, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat we er een aantal goede argumenten voor hebben. En die hebben we samen met de brancheorganisatie Voice hebben we die over het voetlicht uh, gebracht. Ga je dit redden? Ik denk dat uh, het amendement het niet gaat uh, halen. Maar, um, het hangt nog, hè? Het hangt nog. Sorry. En uh, in dit geval is het ook nog eens zo dat de staatssecretaris uh, er bezwaren tegen heeft. Hoi, dacht jij toen je, dat, uh, toen je erachter kwam? Toen dacht ik, nou, dat maakt het wel wat eenvoudiger. Ja. Ja. Max, heb je wel eens hier iets zien gebeuren... dat je wist dat er, dat er een, een wet aan zat te komen... of een wetsvoorstel... Het was allemaal nog niet echt heel erg aan de grote klok... maar dat je hier al een lobby op gang zag komen... je hebt net de tabaksindustrie, drankindustrie genoemd, noem maar op... maar misschien van, een, van nog iets anders... dat je dat hier op gang zag komen... dat uh, um, een bepaald... Uh, uh, gebied in beweging kwam en dacht, hier moeten wij voor gaan liggen... en dat je de lobby hier zich gewoon echt zag voltrekken. Ja, en daar heeft Robert Baruch heel veel mee te maken. De meest assertieve <lacht> lobby die ik hier heb gezien was afgelopen maanden... Uh, namens de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap... om uh, het verbod op ritueel slachten af te wenden. En die lobby kwam heel laat op gang. was in het begin heel amateuristisch... Uh, eigenlijk per ongeluk uh, had Job Cohen en de PvdA besloten om voor dat verbod op ritueel slachten. Voor, voorstel van en de, de VVD. En de VVD. Ofzo. Dus dat hadden, hadden de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap niet verwacht. Dus dan kon het eigenlijk nog alleen maar in de Eerste Kamer uh, worden tegengehouden. Wat nou. zie je dan gebeuren als je hier hoort nou, als journalist? Ik zag Robert Baruch hier opeens uh, <hijen> heftig gebarend en wapperend uh, mensen aanspreken <hijen> en uh, een biertje zitten drinken. He? En ja, op een ja. hele. Op een hele assertieve manier ook van uh, zeggen hebben jullie wel eens van vrijheid van godsdienst gehoord uh, hier. Wat gebeurt hier eigenlijk? En dat heeft dus uiteindelijk uh, gewerkt. De Eerste Kamer heeft het uiteindelijk verworpen. Mm -hmm. Maar goed, dat was dus een soort noodrem, dat was te laat op gang gekomen en, en daarom heel assertief. En dat zag je gebeuren. Maar, maar, maar overigens, overigens ja. niet door de gesprekken hier in Nieuwspoort, maar door het feit dat we, uh, omdat de, uh, de procedure in de Tweede Kamer wat vertraagd was en wat meer tijd hadden, heel goede tijd hadden om uh, uit te zoeken hoe het Europees rechtelijk zat... en met een heel goed document naar de Eerste Kamer kon. Ja, gaan. De Eerste Kamer is met trouwens bakker? belangrijker geworden. Ja, en uh, politieker. Po politieker geworden, ook ja. gewoon in deze periode. Omdat hier de binding natuurlijk tussen het kabinet en de Tweede Kamer... anders is dan die vroeger was. Hè. Niet een echte regeerakkoord met een meerderheid. Ja. En de meerderheden in de Eerste Kamer net anders liggen. Ja. En, uh, ja, dus groei... daar ga je je pijlen op richten als lobbyist. Nou, nou, niet uitsluitend. Alleen, je houdt wel rekening met dat feit. En daar moet je vaak ook al heel vroeg op anticiperen. Ja. Zodat je ervoor zorgt dat, zodat je realiseert dat een meerderheid in de Tweede Kamer... niet per se genoeg is om je doel te bereiken. Hm. Maar je moet ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Dan heb je, je... soms net wat meer partijen. Van. Ja, uh, je zegt net, het is politieker geworden. Er stond, uh, voor mensen die die wereld van lobbyen helemaal niet kennen... stond buitengewoon instructief artikel in NRC afgelopen weekend... Uh, Overheid lobbywerk. En daar zei iemand. Het is tegenwoordig zo politiek geworden, dat je ook als lobbyist eigenlijk aan te raden is om lid van een partij te zijn en dat ook kenbaar te maken. Ik snapte niet wat daar nou de ratio achter was. Kun je mij dat uitleggen? Nee, de, de, ja, de lobbyist waar het over ging, was iemand die uh, uiteindelijk lid was geworden van het CDA. En ja. op zichzelf is dat natuurlijk ook een belangrijke partij, zelfs nog steeds, hè? ondanks de, de wow. verkiezingsuitslagen. Jawel, maar ze is toch in een van de twee partijen in het kabinet. Uh, dus in die zin is dat, is dat een belangrijke partij. Maar een uh, kantoor, een lobbykantoor waar ik voor werk, mijn en partners, dus moet zorgen dat. Uh, dat je bij alle politieke partijen toch een redelijke ingang hebt. Dus hè, in die zin is het. Ja, wat zou hij dan bedoeld hebben met deze zin? Dan kan je bij te geen lid zijn nee. van een partij, zou je zeggen. Nou ja, nee, maar het is helemaal niet erg als mensen lid zijn van een partij. Ik ben dat ook. Hij is niet erg, maar hij zei het is aan te raden. Ja, en, en, dan vertrouwen en, en, zie je meer. Ja, en dat, dat, dat, dat werkt ook goed. Maar we hebben op datzelfde kantoor, ik werk bij datzelfde kantoor, hebben we ook mensen die bij de Partij van de Arbeid of juist bij de VVD heel goed hmm. uh, lid zijn ja, en bekend ja. zijn. Op het ja. ik kan me zo voorstellen, uh, ik ben bijvoorbeeld. Uh, ik kan snel geïrriteerd raken zelf. Ja. Ik kan mij zomaar voorstellen... Ik dat je ik heel snel geïrriteerd raak door een lobbyist. Ja. Kan een lobby ook contraproductief zijn? Absoluut. Absoluut. Ja. Heb je daar zelf een wel eens een blunder mee gemaakt? Nee, nooit natuurlijk. Natuurlijk niet. Ja, niet. Nee, aan de maar vertel van een ander, van een anonieme collega. Het gaat hier uiteindelijk ook om de menselijke relaties. Dus alles wat binnen menselijke relaties gebeurt... gebeurt ook tussen uh, lobbyisten en de mensen die, uh, die belobbyd worden. Ik belobbied, belobbied. Dus ik, ik heb belobby'd. jij hebt belobbied, heb... goed werk. We klinkt als onze belobbied. Ja. Ligt misschien nog wel heb... heel dicht bij elkaar. Nee, er zijn wel, politici die ik, uh, uh, die ik, zelf te vaak gebeld heb en die mij gewoon dan iedere keer wegdrukte en op een gegeven moment is dat contraproductief. Ja, dat is niet goed. En als, je dat in de gaten als, als kamerlid, als kamerlid. Als je dat in de gaten hebt, dan, dan, dan, dan, dan hou je er ook mee. Heb op. je dat, dat? heb je als kamerlid ongetwijfeld ook al gemerkt. Absoluut. Ik had als kamerlid een paar favoriete lobbyisten die ik altijd opnam. Ook op zondagavond, zeg maar. Maar ook een aantal waarvan ik dacht: van, nou, stuur eerst maar eens een mailtje hoor. want Heb je nou zo vaak heb gesproken en ik weet wel wat je wil. En in die zin. Food, dat was de man dus van de milieubeweging. Dus nou, ja, helemaal niet. Die, kwam, die, kwam, die liep gewoon bij me binnen. Ja, die maar dat was voor mij heel nuttig. Want D66 was natuurlijk een, ook op het milieu gerichte partij. Dus als financieel woordvoerder bijvoorbeeld van D66... kwam het mij goed uit dat we daar ook af en toe wat deden... rondom natuur en dat ja. soort van dingen. Dus ja, je moet er soms ook heel praktisch naar kijken. Heb je iets geleerd maar, als maar kamerlid ik, ik zijn? De... Zeggen, dat, dat ja? Vaak hoor je Kamerleden zeggen, ook in die tijd wel... van ik praat niet met lobbyisten... Uh, maar dan zitten ze vervolgens wel de hele dag met de vakbeweging of weet ik het wat aan tafel. Dat zijn natuurlijk ook lobbyisten. Is er een verschil ja. tussen ja, maar belangen, een belangenverenigingen we. of belangenbewakingen? Nee, maar bij een lobbyist lobbyisten weet je. Nee, of nee, het omdat een lobbyist open is, het, het, open uh, uh, is, transparant. En altijd idee, weten waar die van komt. Nee, ik, weet van ik weet van Kamerleden dat ze inderdaad positiever over lobbyisten denken dan vroeger. Ja. Maar... Uh, dat ze het heel vervelend vinden dat uh, soms iemand dus gewoon niet zegt. Ik kom namens deze opdrachtgever, ja, dat je dus zeggen, uh, ik verdien ja. er zelf zoveel aan. Dat ja. zouden Kamerleden, die, heel veel Kamerleden die wel met lobbyisten praten, zouden graag een code willen dat in elk geval duidelijk is namens wie je komt, hoeveel, mm -hmm. hoeveel je er zelf aan, aan, aan overhoudt. Ja. Uh, en dat lang niet alle lobbyisten zijn bereid dat te zeggen tegen Kamer. Ik ben er een, ik ben er een heel groot voorstander van. Ik denk dan dat je, dat je dat helemaal transparant moet maken. Je hebt hier natuurlijk ook organisaties die zich verpakken als NGO... of als vrijwilligersclub, die gewoon keihard een commercieel belang hebben. Er zijn ja. geen officiële codes die naar gaan. Je hebt een code van de beroepsvereniging van Public Affairs... maar daar hoef je je niet aan te houden. Ik vind dan het is het wel. geen code. Nee, dat is het ook is geen code. code. De Tweede Kamer zou een code tweede moeten De Tweede Kamer instellen. zou eigenlijk een code moeten hebben. Ik vind het heel onnetjes als mensen niet zeggen... Nou, als wie ze lobbyen. Ja. Ik hoop. Ik, dat, dat zal ik nooit doen. En het is me één keer overkomen dat een bedrijf zei: nee, we willen liever nog niet in beeld. Nou ja, dan kom je binnen en dan zeg je. Mijn opdrachtgever zal ik later graag onthullen. Maar dan we wil eerst even kunnen. kunnen. Ja. Maar goed, dus dat, daarom zeg ik, ik heb het één keer gedaan. En in dat geval was er ook een goede reden voor. Dus die kon ik ook uitleggen. Maar in heel veel gevallen uh, heb je die goede reden niet. En is er, is, er, is er geen enkel argument om niet transparant te zijn. Het... Nou, dat hoort ook bij integriteit hoor. Ik, en, het, het, gaat, vind... het gaat ook om publieke maar macht. Het, het gaat om publieke macht. Dus die nou, moet invloed, je ook invloed, publiek van, ja. of publieke beïnvloeding. En die moet je ook uh, publiek uitdragen. Die moet je ook ja. transparant maken. Er is niks geheims aan wat wij ik, doen. Ik wil ja. toch even een essentieel. Een ethische vraag hierover stellen. Dat is niet mijn, mijn gewoonte, ja. Het mag schrikken, al. Maar um, vooruit laten uh, even. Toch nog even terug naar. Uh... Commerciële belangen, het lobbyen van commerciële belangen in de publieke besluitvorming van de publieke zaak, dat wringt toch, dat is toch eigenlijk niet in orde. Waarom? Uh, als, nee, nou ja, kijk, als een bedrijf goed functioneert, is dat goed voor de economie. Dat is ook een algemeen belang. En er zijn dus, er zijn dus uh, in, de, in de Kamer zijn er verschillende partijen die op verschillende manieren met die belangen omgaan. De een vindt het niet zo uh, relevant uh, of de economie goed functioneert en investeert liever in zorg en onderwijs. En de ander is vooral van. Uh, uh, van, van de economie. En die zegt zonder goede economie geen goede zorg en onderwijs. Goh, is het heel... maar, maar, maar we, we weten allemaal heel... Uh, uh, het is niet zo ingewikkeld. De financiële, de financiële sector heeft een heel groot publiek belang. Hm. Uh, dus dat moet je ook laten zien. En ook een club als Buma Stemra... en alle collectieve beheersorganisaties... Ja, die zorgen er wel voor dat het mogelijk is... om naar muziek te luisteren. Hm. En om uh, theaters te bezoeken. En om uh, boeken te lezen. Kan een, en, een, uh... een, een lobby of een lobbyist zo sterk zijn... of in elk geval denken dat hij zo sterk in zijn schoenen staat... Dat dat uh, iemand overtuigen heel langzaam maar zeker een beetje... de grens raakt van een soort chantage. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Als niet dit, dan dat. En als je voor een machtig bedrijf... Of Dat kan ook nog. Maar dan wilde ik zo komen. Okay. Niet meteen alle ellende in nou, een klap. We hebben Hoor. natuurlijk zelf ook een reputatie. En als je één keer iemand hebt, uh, hebt omgekocht... kan ik me zo voorstellen... Nee, maar het gaat mij meer om dreiging. Als je zegt als bedrijf, ja luister, dus jongens... we proberen dit nu maar als dit niet gebeurt... dan zijn we weg uit het nee. land. Dus dan gaan we dit of dat niet doen. Dus ik bedoel werkelijk met een... een, een nu we het toch over ethiek hebben, met een nare stok achter de deur gaan lobbyen. Het hangt, het hangt er vanaf hoe reëel dat is. Als, als het alleen een kwestie is van dreiging, dan moet je dat natuurlijk nooit doen. Maar als je voorziet dat je wanneer bij bepaalde besluitvorming... morgen 2000 mensen moet ontslaan, ja, dan is het wel verstandig om dat te zeggen. Want dan kan de politicus ja. dat meewegen in zijn, in zijn afweging. Omkoping ja, is, is een absolute no-no waarschijnlijk, hè? Ja, absoluut. He? Ja. Maar het gebeurt vast. Nee. nee. nee? Ja, ik heb het nooit meegemaakt, nee. Max, nee, Max nee, maar het, zit, het kan ook gewoon niet. Want stel je voor, stel je voor dat je iemand, uh, iemand omkoopt. Dan blijft hij bij je terugkomen met geld natuurlijk. Want mm -hmm. het is ook jouw reputatie. En als jij bekend staat als iemand die iemand anders omkoopt. Ja, dan wil niemand meer met je praten. Niemand wil met je gezien worden. Ja, hm. houdt helemaal op. Dus het, uh, wat, wat, wat natuurlijk wel gebeurt is dus alle afhankelijkheden die je hebt binnen intermenselijke relaties. Als jij wat meer weet van een bepaald onderwerp dan een ander. Dan komt die ander vaak naar je toe om wat informatie ja. te vragen. Of, wat ook wel gebeurt, is mensen die aan het eind van hun politieke carrière zitten... en die denken dan van, nou, ik zou best wel eens in die branche willen, uh, willen werken... en dan naar je, naar je toe komen. Nou, dat soort dingen die... Meneer Bakker, maar... heeft u dat ook zo gedaan ja, aan het nee, eind niet. van uw politieke carrière? Nee, zo heb ik, ik het gedaan. helemaal niet nodig. Er werd op een avond aangebeld en zo ging het bij mij. Nee, ik was. Ik Albert was, uitgewerkt... was op zoek naar een manier om, toen hij geen Kamerlid meer was. om toch elke dag in Nieuwspoort te kunnen ja, blijven komen. En met de rookhoop zijn biertje te kunnen drinken. En, te kunnen en, drinken en met journalisten te praten. En... Hij nee. is nee. ook nooit weggegaan uit dat rookhoop. Nee. Nee. Sorry, sorry. hij is van functie veranderd. Hij <laughs> heeft altijd een andere heb... heb... pet opgezet. Heb... Max, heb jij als ja. journalist, als parlementair journalist. heel veel hier in Nieuwspoort. ben jij wel eens belobbyd? Dat je eigenlijk een beetje tegen je zin een verhaal hebt geschreven? dat nee. ze zo overtuigend waren. Nee, nee, als nee, parlementair gaat journalist toegeven. nooit, als nieuwsportvoorzitter geregeld. Ja. Bijvoorbeeld rond, uh, rond de film Fitna van Wilders, waar oh, van ja. Nieuwsport toen een keer heeft gedacht: laten we die hier vertonen als geen enkele omroep het uh, durft. Nou, ik had op één avond Shell, het ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, de bloembollen-exporteurs. Uh, Echt iedereen aan de lijn van weet u wel wat u doet... en kunt u met onze president-directeur er een keer over komen hmm. praten. En weet u wel dat u uh, onze mensen in uh, Kuala Lumpur in gevaar brengt. Uh, dus ja, to to toen besloot, heb ik ermee te maken gehad. Ja. Nee, we hebben toen besloten het wel te doen als het betaalbaar was, de beveiliging. En daar bleek, dat bleek allemaal lastig te gaan. En Wilders wilden daar ook niet aan meedoen. Maar ik heb toen wel de macht van, van, van de elite in Nederland aan maar daar gaat het blijven. Dan gaat het weer alleen om die commerciële lobby. Maar het gebeurt hier natuurlijk heel regelmatig dat hier mensen ook met journalisten praten over... en zeggen... je hebt het niet van mij, maar dit en dit is aan de hand... en die daar dan vervolgens een stukje over Om schrijven. Om ook iets positiefs te zeggen, want Bert had het even over het rookhok van Nielsport, wat het eerste rookhok van heel Nederland was. En dat was, was een lobby die ons als Nielsportbestuur goed uitkwam. Al een jaar voordat überhaupt dat rookverbod kwam... werd ik gebeld door een inmiddels helaas overleden lobbyist... maar wel een van de beste die Den Haag had, Ben Pauw ben heette Paul, die... Ja. Ja die toen al zei van er komt een rookverbod aan, dat weet je misschien nog niet... maar er komt misschien ook een uitzondering voor rookhokken. En bel eens met Jan Kamminga, de voorzitter van de metaalverwerkende industrie... want die zouden waarschijnlijk best een rookhok willen mogelijk maken in Nieuwspoort... waar ze reclame mee kunnen maken in de rest van het land. En uh, zo is het ook gegaan. Ja, het is een prachtig rook. Het ja, ja, ja. een prachtig rococo. En Ik... hij is ook nog geopend door minister Klink van Volksgezondheid. Ik heb ja. nog één kort vraagje met een kort antwoord. Want we zijn bijna aan de tijd. We hebben een minderheidskabinet met gedoogsteun. Ja. Geeft dat een lobbyist extra kansen, Robert Barroer. Het maakt het stukken ingewikkelder. Want oh ja? Je moet, ja, want je moet, normaal gesproken weet je waar de meerderheid zit. En nu heb je wisselende coalities. Stuivertje verwisselen tussen de Partij van de Arbeid en VVD. Dus je moet, oh, PVV. Sorry. Dus je moet veel meer lobbyen. Is ja, veel ja, ingewikkelder. Verwachter en maar daardoor ook interessanter. Ja. Ja. Uh, en er is dus ook wat dat betreft meer te doen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, absoluut. Voor iedereen hoor, die, die belangen behartigt. In welke rol? Want al die voorzitters van al die brancheorganisaties, van die vakbonden enzovoort, doen natuurlijk precies hetzelfde. Dat is, uh, dat is ja, steeds meer een eigen vak, een eigen beroep geworden. En daardoor heten er zoveel mensen lobbyist. Goed. En het zijn er heel veel. En heel leuk zijn ze. Max van, van, het schatten van mensen. Bert Dank. Bakker heel en leuk. Robert Baalhoek. Alleen maar nette mensen. Heel erg hartelijk bedankt. Heel Dit was gedaan, Villa VPRO vanuit Perscentrum Nieuwsport. Bestaat 50 jaar. Wij vierden tot en met vandaag. Uh, het feest van het vrije woord vanavond barst het feest los wij zijn vanaf maandag gewoon weer te horen vanuit Hilversum op Radio 1 vanaf half 4 en in Hilversum zit als het goed is Lucella Carrasso van Radio 1 journal mm, Hallo goedemiddag Hi. Ja, er was een medecol op Schiphol vanmiddag. Het liep gelukkig goed af, maar we schakelen toch even met de luchthaven om te horen wat er gebeurd is. We hebben het over de Nederlandse gezondheidszorg vanwege het coma comasuipen, de discussie daarover. Maar ook gaat het in het Radio 1 journaal over de Italiaanse gezondheidszorg. Want het ziekenhuis in Milaan is failliet met aan het hoofd een priester die van het geld voor het ziekenhuis een villa in Brazilië en een privéjet gekocht heeft. Genoeg ingrediënten voor een rel. Dat na het nieuws van half vijf. en dat krijgt u van Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Op Schiphol is een vliegtuig geland met problemen aan het landingsgestel. Het toestel van de Spaanse maatschappij Bewelling was net vertrokken richting Bilbao. Kort na het opstijgen moest de piloot terugkeren. Op Schiphol werd groot alarm geslagen. Hulpdiensten uit de hele regio stonden paraat. Uiteindelijk konden Airbus A320 veilig landen. Het neuswiel wordt nu geïnspecteerd. Minister Spies ziet mogelijkheden om geld terug te vorderen... van de oud-directeur van woningcorporatie Vestia. Ex-topman Erik Staal kreeg na zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. De Tweede Kamer is daar woedend over... omdat de woningcorporatie onder leiding van Staal... in grote financiële problemen raakte. Pakistan vervolgt de drie weduwen van Osama Bin Laden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn ze illegaal het land binnengekomen. Twee weduwen komen uit Saudi-Arabië, de ander uit Jemen. De vrouwen wonen met Bin Laden in zijn schuilplaats in Abbottabad... waar de leider van Al-Qaeda vorig jaar werd doodgeschoten. En Leeuwe-Westra heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Faucan ging er in het laatste deel van de slotklim vandoor... en bleef de andere klassemensrenners net voor. Westra staat nu tweede op zes seconden van de Britse gele truidrager Wiggins. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUW-verkeersinformatie. Ah, er staan 30 files, bij elkaar 120 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Een paar files vallen op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Dorp, 6 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen de Ambacht en Sliedrecht-West 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A27, Breda richting Utrecht, tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum... 5 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Gamin op TV5Monden. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5Monden.com Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag drinken tot je erbij neervalt en pas in het ziekenhuis weer bijkomen. Zogeheten coma-zuipers. Die moeten hun medische behandeling zelf betalen, is vandaag de discussie. Behalve voor- en tegenstanders horen we ook van jongeren over zuipen en te veel zuipen. De kinderombudsman is er voor alle kinderen, dus ook voor kinderen van vreemdelingen in Nederland. En die verdienen meer bescherming, vindt ombudsman Dullaert. Hoe? Dat ligt hij straks toe. Wie als 70-plusser vindt dat hij een voltooid leven achter de rug heeft, moet zelf kunnen besluiten om er een punt achter te laten zetten. Dat is de inzet van een debat in de Tweede Kamer, aangezwengeld door een grote groep ouderen, onder wie de nog altijd levenslustige cabaretier Paul van Vliet. Een kostbare laatste uren tikken weg voor Griekenland. Er is een harde deadline voor de financiers van het reddingspakket. Vanavond om 9 uur moeten internationale banken en beleggers laten weten aan Athene of zij meedoen aan het gedeeltelijk kwijtschelden van schulden de stand van zaken. En we zijn er tot half zeven vanavond. Er was groot alarm vanmiddag op Schiphol. Een passagiersvliegtuig was in problemen geraakt... vlak nadat het was opgestegen met als bestemming Spanje. Op Schiphol onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, wat was er aan de hand? Om 10 over 2 is de vlucht VIE961 een Airbus 320 opgestegen met maximaal 120 passagiers aan boord. Opgestegen en om vlak voor drieën is er een VOS 3 binnengekomen. Dat is een alarmmelding. VOS 3 betekent zoveel als een verwachte noodlanding. Om 12.03 over 3 is dat toestel uh, weer geland op Schiphol. Is dus omgekeerd naar nou, zeg een half uur vliegen. Zou waarschijnlijk al het land uit zijn geweest. Is weer teruggekeerd naar Schiphol. Om uh, 21 over 3 is er een melding binnengekomen dat het toestel weer veilig is geland. En ja, wat we nu weten is dat de passagiers dus uh, aan de andere kant van de douane blijven. En uh, aan het wachten zijn op mogelijk uh, weer een vlucht terug. Naar uh, Bilbao. Ja, want behalve schrik is er met hun niks aan de hand. Nee. Uh, het, zijn, uh, het was trouwens een vlucht van Vueling, een Spaanse maatschappij, die Airbus uh, A320. Uh, die landing die is gemaakt, die mogelijke noodlanding, maar uiteindelijk geen noodlanding, geworden uh, was op de Buitenvelderbaan. En uh, volgens uh, Schiphol zitten die passagiers dus nu allemaal uh, achter de douane. Uh, we hebben een cameraman hier ook die daar heel erg snel bij was. En die cameraman die heeft uh, gezien dat de brandweer het neuswiel uh, aan het inspecteren was. En hij heeft gezien dat... En wat hij ja, ook verder... Mark, uh, dat wordt allemaal geïnspecteerd. De vraag is um, of dat toestel nog, uh, uh, nog kan vliegen. Of ze met hetzelfde toestel weggaan, de passagiers. Of alle passagiers inderdaad ook uh, nog terug willen vliegen zo snel. Nadat ze hebben moeten terugkeren naar Schiphol. Of dat ze door de angst bevangen zijn en uh, misschien even een nachtje willen bijkomen hier in Amsterdam. En zo zijn er een heleboel vragen. Jeroen de Jager, we moesten even overschakelen op een andere verbinding... omdat hij wegviel via de telefoon. Hoorden we je praten over dat neuswiel. En nog even heel kort, hoe was de situatie met dat neuswiel van het toestel? Want daar de ging het om. Een man van ons die heeft gezien uh, dat uh, de brandweer dat neuswiel aan het inspecteren was. Hij heeft ook gezien dat in het midden onder het vliegtuig er iets los hing. Waarschijnlijk een luik, denkt hij. Hij stond op grote afstand. Maar dat is in ieder geval wat hij ons meldt. Um, ja, en verder zijn er een heleboel vragen. Blijven die passagiers hier? Worden ze toch nog naar Bilbao gevlogen? Uh, willen alle passagiers wel mee? Willen ze eerst een nachtje bijkomen hier op Schiphol? Want het gaat ze waarschijnlijk niet in de koude kleren als je toch met een ja, tamelijk uh, ingrijpende situatie uh, ja, zo'n zo uh, landing weer moet maken op Schiphol... terwijl je net onderweg bent naar Bieldaal. Even een moment van grote schrik. Het is goed afgelopen. Jeroen de Jager, als er nieuws is, dan hoor we dat van je, ja, deze ja. uitzending. Dank je. Bestuursvoorzitter Kingma van Medisch Spectrum Twente startte vanochtend de discussie. Hij wil dat kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis... vanwege overmatig alcoholgebruik, zelf hun behandeling betalen... Nou, in West-Friesland kennen ze dat probleem van drinkende jongeren maar al te goed. Het West-Fries-gasthuis in Horen heeft er ervaring mee en daarom is Joris van der Kerkhof daar, Joris. Ja, er is de Polikliniek Jeugd en Alcohol in dat Westfriese gasthuis opgericht. Omdat er inderdaad veel te veel problemen waren met, uh, met te veel drinkende jongeren. Over een half uurtje het ziekenhuis naar binnen om met mensen te praten... Uh, over die, uh, die kliniek, over dat, uh, die Polikliniek Jeugd en Alcohol. Het is donderdag, donderdag uh, tegen vijf uur. Dan wordt er over het algemeen nog niet zoveel aan coma zuipen uh, gedaan. Maar je kunt er wel over praten. In Horen kun je dat, maar ik heb het eerder gedaan ook uh, in Hilversum op de redactie... Er een school uit Meppel uh, op bezoek. Uh, kinderen tussen de 14 en de 16. En de eerste waarmee ik sprak was een jongen van 15. Het gaat over drank, over veel drank. En wat gebeurt er dan als je te veel drank op hebt? Veel kotsen. <laughs> en waarom is dat grappig? Nee, op de manier waar hij het zegt. <laughs> Oké, okay, dat is grappig. Doe je het daarom? Omdat het grappig is? Nee, nee zeker niet. En waarom doe je het wel dan? Ah, meestal is lekker, maar totdat je moet kotsen, dan niet meer. En hoe wat voelt dat dan de. de wat zei Dan ligt hij in de bosjes. En hoe voelt dat dan de volgende dag? Ja, ik Nee <lacht> Dan heb je een Mooi, Ooit zoveel gedronken dat je in het ziekenhuis terecht kwam? Nee, of niet. Daar nee, <lacht> Dat ben je wel van plan, zoals stoer, hè? Nee, tot nu toe niet. niet. Het kan gebeuren, dat weet je nooit. Volgende week toch wel? Volgende week? <lacht> Is dit de grootste zuiper van allemaal? Ja, jawel, jawel. Ja. Welke deze ook? Ja. Ho, oh. oh. ho. Hoe was het in het ziekenhuis toen je nee, het dronk had? Nee, ik ben in het ziekenhuis geweest. Ik ben nog nooit in het ziekenhuis geweest, maar ik ben wel vaak genoeg... Uh... <lacht> <lacht> ik ben wel vaak genoeg dronken geweest, ja. En niet waar je trots op kan zijn, hoor, maar... De... Maar waarom vertel je het dan nu wel met enige trots? <lacht> Want het was niet de bedoeling. <lacht> Ja, maar het, het gaat alleen maar over stoer en trots hier. Want ja, is stoer om veel te zuipen. Nou, oh, zo stoer is dat niet. Maar waarom doe je het dan? Bij uitgaan hoor je gewoon een beetje te drinken. En dan op het laatst drink je gewoon te veel. Wie drinkt hier helemaal niet? Nou, dat mag niet van mij geloven. En uh, ja, nou, als ik niet geloof was, zou ik het waarschijnlijk ook niet doen. Want uh, je helpt uiteindelijk jezelf er alleen mee. Vind je dat stom? Ja, hij moet zelf doen wat hij goed lijkt, dus... Uh... Maar kan hij dan kan hij niet met jullie uit? Op een gegeven moment begrijpt hij jullie niet meer. Ja, dat klopt. En dan? Nou, Dan blijf ik gewoon doordrinken en hij niet. En dan merk je ook niet, niet, niet meer van dat hij er is? Nee, op zich niet, nee. Het onderwerp gaat vandaag over een, een directeur van een ziekenhuis in, in, in Twente... die aangeeft dat je er zelf voor moet betalen als je in het ziekenhuis terechtkomt. Omdat je te veel gedronken hebt. Goed idee. Ja, het is op zich wel. Nou, het is eigen schuld als je zoveel drinkt als je dan in het ziekenhuis komt. Heb je enig idee om hoeveel geld het dan gaat? Nee, vast veel geld. Ja, het is niet... Soms drink je wel en dan kom je in het ziekenhuis. Maar je kunt ook gewoon verkeerd drinken. Dat je alcoholvergifting of zo krijgt, maar dan hoef je nog niet per se veel gedronken te hebben. En dan heb je een probleem. Dan moet je ook zo vertalen. Een stom idee. Nou, niet stom, maar wel verkeerd. Wanneer is het eerste pilsje vanavond? Vanavond? Ik weet niet of, vanaf, of bij het eten of uh, pas in het weekend het eten? Ja. Je bent 15? Ja, dan kan soms wat te gaan. Echt waar drinken jullie dan gewoon bij het eten bier? Met je ouders erbij? Ja, af en toe. Niet altijd. Hè, maar... Is het meppels gebruikt of, <laughs> of hoe zit het? Ja, dat? Dat weet ik oe, niet. Of niet, dan. Ja, ja. Ja, nee, Die rode wangen hè, voor jou. Ja. <laughs> waar zijn die van? Omdat ik het warm heb. Omdat het hier in het hele gebouw heel warm is. <laughs> ja. Dus je hebt wel behoefte aan iets... Uh, aan de ja. Heeft u een biertje voor mij? Het ja, ja, nee. waren allemaal de... uitgezonden worden en tegen jullie gebruikt worden. Ja, maar dat oh. is wel ja het is allemaal uitgezonden. Het applaus ook. De jongeren uit Meppel. Meegeluisterd heeft ook Lea Bouwmeester... kamerlid voor de PvdA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kinderen vinden het eh, wel grappig. Toch ook niet allemaal, maar er wordt lacherig en wat stoer over gedaan. U was vandaag op een school in Haarlem. Daar heeft u ook met jongeren gesproken. Troef u daar een beetje eenzelfde sfeer aan? Ja, aan de ene kant een hele lacherige sfeer van alcohol is toch wel leuk en grappig. Uh, en aan de andere kant was het ook wat opvallend dat jongeren toch ook wel zeiden... van ja, maar dat coma zuipen gaat een stap te ver, daar moeten we wel wat aan doen. Dus dat vond ik wel mooi. Ja, en nu zegt Herre Kingma, uh, een van de dingen die je kan doen, laat ze er zelf voor betalen. Hè. Misschien helpt dat uh, het ze afschrikken. Wat vindt u van dat idee? Er uh, een urgentie voor dit probleem, de noodzaak om er wat aan te doen deel ik volledig, alleen het plan is natuurlijk een beetje bizar. Waarom? En we moeten niet, nou, we moeten voorkomen dat die kinderen te veel drinken, voorkomen dat ze in coma raken. En dan moeten we niet nu gaan discussiëren over wat doen we als het te laat is en wie betaalt de rekening. We moeten zorgen dat ouders weten waarom het zo schadelijk is. Dat kinderen weten waarom het schadelijk is. Want dan zullen ze het laten. We moeten voorkomen dat we gaan drinken. En niet een discussie over wat doen we als het te laat is. Maar de discussie voor... begint dus na een weekend waarin Herr Kingma vaststelt dat 14 van de 15 bezoekers aan de spoedeisende hulp worden behandeld wegens te veel drinken. Ja, dat is ik kan me voorstellen dat elke arts in dat ziekenhuis dat verschrikkelijk vindt. En wat moeten we nou doen om dat te voorkomen? Dat is zorgen dat ouders hun kinderen in toom kunnen houden. Dat ze weten hoe ze nee zeggen. Dat ze weten hoe ze hun kinderen in de gaten moeten houden. Uh, maar tegelijkertijd ook zorgen dat die kinderen zich niet helemaal klemzuipen. Want we moeten niet vergeten, de samenleving is doordrenkt met alcohol. De norm is helaas, alcohol is leuk en grappig supermarkten verkopen het massaal aan kinderen, de kroegen ook. Uh, niet alle ouders voeden hun kinderen goed op. En dan stelt een dik betaalde bestuurder in de zorg die zegt, dan gaan we de zwakste schakel, het kind, gaan we laten betalen. Nou ja, dat, dat zullen uiteindelijk problemen. de ouders zijn natuurlijk. Dat zullen uiteindelijk de ouders zijn die dan uh, een prikkel hebben om dit te voorkomen, anders moeten zij het betalen. Ja, het rare is dat ik ben al vijf jaar heel intensief met het onderwerp bezig. En al vijf jaar lang roep ik, we moeten veel meer doen aan goede preventie. Want er, is geen... er wordt een beetje gedaan alsof ouders het leuk vinden als hun kinderen een avondje gaan coma zuiken. Zo van, uh, ik ga in coma en ik zie jullie morgen wel weer. Maar dat is helemaal niet waar. Want alle ouders die ik spreek die dit meegemaakt hebben... want ik ben in veel kinder ook geweest... die hadden geen idee wat hun kind ging doen... Of die zeiden, nou ja, ik liet ze af en toe wel drinken. Ik wist niet dat dit het effect was. Had ik dit eerder geweten. En die ouders vraag ik ook, op welke manier moeten we nou zorgen dat andere ouders wel hun kinderen strak kunnen houden om te voorkomen dat ze het doen. En wat moeten we nou doen met die kinderen? Nou ja, en dan blijkt keer op keer dat je voordat kinderen in de puberteit komen, bijvoorbeeld bij de schoolarts van de GGD, een gesprek moeten hebben over alcohol, over drugs. Uh, daar waar het gebeurt, werkt het heel effectief. Maar het is nog niet overal verplicht. Het gebeurt er niet overal. En zo ontstaan problemen. U bent er vijf willen... jaar mee bezig, zegt u. Minister Schippers van Volksgezondheid laat weten dat ze 6 miljoen euro... ter beschikking stelt voor een sociale mediacampagne... om jongeren ook bewust te maken van alcoholmisbruik. De afgelopen vijf jaar nog niet voldoende gebeurd En dit is ook nog niet genoeg? Uh, de afgelopen vijf jaar uh, is er wel wat gebeurd. Maar het is zeker nog niet genoeg, want anders was het probleem opgelost... De afgelopen jaren hebben we wel veel meer aan preventie gedaan. Er zijn ook strengere regels gekomen, ook gericht op, uh, op kinderen en verkopers. In de nieuwe drank- en horecawet die uh, gaat binnenkort pretie in werking, dus dan zien we ook wel echt een effect. Maar um, het is nog steeds niet zo dat elke ouder en elk kind die voorlichting krijgt en die bewustwording van uh, hoe hou je kinderen van de alcohol af. Dat is de ene kant. En de andere kant is, alcohol is overal veel te makkelijk te verkrijgen voor kinderen. 70% van de kinderen onder de 16, uh, die kan het gewoon kopen in de supermarkt of krijgen in de kroeg. En zolang we het als volwassen samenleving toestaan, blijven we deze problemen houden. Dus ik zou heel graag willen dat de disc maatschappelijke discussie zich richt op je bent een loser als je drinkt op jonge leeftijd... Maar je bent nog een veel grotere loser als je die alcohol geeft aan kinderen. De norm die moet dus gewoon echt om. Mevrouw Bouwmeester, een slogan alvast. Kamerlid voor de PvdA, dank u wel. En Joris van de Kerkhoff horen wij later nog terug vanuit het ziekenhuis in Horen. Meer nieuws over kinderen. We spreken met de kinderombudsman. Hij vindt dat Nederland kinderen van vreemdelingen veel eerder duidelijk moet maken of ze mogen blijven of niet. Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Een paar ongelukken die verstoren het beeld op de weg. A15 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Gorkum. Daar staat voor Papendrecht 10 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Ook de andere kant op loopt behoorlijk vast. De A27 Breda richting Utrecht is grotendeels dicht bij Gorkum. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Er staat video vanaf Hank, 9 kilometer. Verkeer van Breda naar Utrecht kan beter omrijden via Den Bosch. Ook file op de andere rijbaan richting Breda, behoorlijk daar 7 kilometer. En de A58, Breda-Eindhoven, daar was een bermbrand bij Moergestel. zorgt zorgde in beide richtingen voor file, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Overal in Europa kun je de gevolgen van de schuldencrisis merken... maar er is ook een lichtpuntje. De komende jaren ontstaan er ruim 700.000 banen in de digitale economie. Eurocommissaris Nedi Kroes roept op deze Internationale Vrouwendag... vooral jonge vrouwen op om zich te laten opleiden in de ICT-sector. Correspondent Chris Dotsendorf sprak met de Eurocommissaris. Mevrouw Kroes, Europa is in een recessie, maar u heeft geloof ik een paar honderdduizend banen te vergeven. Hoe zit dat? Absoluut. Het is inderdaad een feit dat als je kijkt naar de ontwikkeling en de digitale economie, dat binnen een paar jaar enorme vraag aan de orde is. Meer dan 700.000 banen. Uh, vacatures. Wat voor banen zijn dat? Dat zijn banen die uh, zijn heel verschillend. Allemaal in de digitale wereld. En allemaal uh, verbonden daarmee. Dus dat betekent dat het zowel de technologie is als uh, de softwareschrijvers. Maar ook al de mensen die daar omheen nodig zijn. Dus uh, een booming uh, activiteit. En ik ben de enige in uh, de Europese Commissie die met slides kan komen... waarop je de lijn omhoog ziet in plaats van naar beneden... Maar hoe kan het nou dat er zoveel werkloosheid is in Europa... en er toch zoveel banen nog te vergeven zijn? Waarom worden die niet vervuld? Het is A. Op dit moment is er grote vraag. Maar er komt een grotere vraag. En daar moeten we dus op anticiperen. Het betekent dat je dus nu, als je geen baan hebt... en je schoolt je bij in deze sector... alle kans hebt om dan die baan binnen een paar jaar te vinden. En dat is een uitdaging. En nou heeft u vandaag een hele specifieke oproep. Mijn oproep is geef meer eh, kansen aan vrouwen en laat vrouwen meer participeren. We kunnen ons niet permitteren dat we de helft van eh, de wereldbevolking... Eh, eigenlijk vergeten in te zetten in eh, het economisch proces. Als we zien naar de groeicijfers, dan is juist voor vrouwen... En voor de technologie, de digitale technologie... is een enorme kans om dat te combineren. Is het nog steeds een mannenjob, die uh, technologie sector? Ja, en ten onrechte. Het is een terrein waar heel veel inzet van vrouwen... in die diversiteit juist enorm zou bijdragen. Dus, grijp je kans? Grijp je kans, en vooral de meiden. Reken ermee dat uh, je in je onderwijspakket uh, ook deze kansen pakt. Het is een sexy wereld, om het maar zo te zeggen. Dank u wel. <laughs> Sexy wereld van Eurocommissaris Nelly Kroes. Ook in Nederland is een nijpend tekort aan ICT bij sommige bedrijven. Ice Mobile bijvoorbeeld in Amsterdam, daar maken ze apps. Het is de KLM Paspoort-app. En je kan dan twintig uh, uh, foto's of filmpjes van je, uh, op je telefoon selecteren. En dan maak je er voor jou een videoclip van. Uh, hier zie je een mooi voorbeeld daarvan. Dus dat toevallig van mijn eigen vakantie was ik naar Griekenland. Zodat uh, de applicatie gewoon gerichter kunnen maken en meer complex en even. Wat je hier ziet, is een, een, een staande meeting. Het hele team vertelt iedereen individueel wat heb ik gisteren uh, gedaan, wat ga ik vandaag doen? Welke problemen ben ik in mijn werk uh, tegengekomen? Dus we willen kijken wat de verschillen zijn. ...per onderdeel en dan hoe we daarop in zouden kunnen spelen. Ik ben Ralf Cohen, ik ben CEO en founder van Ice Mobile. En dat betekent dat je het bedrijf hebt opgericht en dat je er nu leiding aan geeft? Dat is helemaal juist, ja. ja veel Engelse termen hier, hè? Ja, absoluut. heel internationaal bedrijf, 25 nationaliteiten. Dus voertuig is ook Engels. Ik ben Jan Trutschle en ik werk hier als iPhone-developer. Ik kom uit Duitsland. En naast jou zit... Ahmed, ik kom uit Egypte. Er heeft heel veel mensen nodig. We zitten in een snel groeiende uh, branche waarin uh, we het ook heel erg goed doen. En dat betekent dat we inderdaad een enorme behoefte hebben aan uh, talent. Uh, uh, absoluut veel technisch talent. Uh, veel uh, design talent. Zowel mensen die interactieontwerp uh, kunnen als uh, visueel ontwerp. Daarnaast uh, goede projectmanagers uh, zijn heel erg belangrijk. Strategen zijn uh, belangrijk. Uh, Hoeveel mensen kunt u op dit moment plaatsen? Nou, tientallen zijn we, zou, zou ik heel erg blij mee zijn... als je die vandaag nog zou kunnen voorrijden in een, in een busje. Ja. Uh, u heeft ze nodig, maar ze zijn er niet. Dus u heeft zich vast ook wel verdiept in de vraag... hoe het nou komt dat ze er niet zijn. Uh, ja, dat uh, is natuurlijk zo. Nou, om te beginnen zeg maar, zijn, uh, heeft het onderwijssysteem denk ik, uh, deze branche niet aanzien komen. Hè, want die is ongelooflijk jong, maar extreem snel gegroeid. Hè, wat op, uh, op het vaste internet uh, in uh, 10, 15 jaar gebeurd, is, is hier in 2 uh, twee, twee jaar gebeurd. Dus dat zorgt uh, uh, voor een probleem. En ik dus wil me ook nog wel storen zeg maar, aan hey, juist de mensen die je ziet. Stagebegeleiders, mensen die... Uh, aan uh, jonge mensen zouden moeten adviseren wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn. Dat die helemaal geen idee hebben dat uh, dit soort bedrijven bestaan met zo'n ontzettende behoefte. Ik roep wel eens vaker dat het juist de stagebegeleiders zijn die eens een keertje op stage zouden moeten gaan in plaats van uh, de stagiairs zelf. Dat zou al een hele grote winst kunnen opleveren. Bart ja. Kamphuis was bij Ice Mobile in Amsterdam. 8 voor 5, Marco Verhoef met het weer. Marco, het was best lekker vandaag aan de frisse kant. Dat wel, uh, was dat zo in het hele land? Nou, er waren wel grote verschillen. Want uh, vlakbij ja. zee was het eigenlijk zonovergoten. Geen wolkje aan de lucht. Komt omdat het zeewater relatief koud is. Boven land wordt het allemaal wat warmer. Dan ontstaan stapelwolken. En hoe verder je het binnenland ingaat, hoe dikker die stapelwolken worden. Nou ja, dan raad je het al. In het oosten van het land hebben we zelfs een paar korte, maar felle buitjes gehad. Oké. Okay. En die lente waar we <coughs> al voortdurend een beetje naar uitkijken. Wanneer gaan we dat merken? Ja, we... Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar we sukkelen heel langzaam die kant op. Uh, het is niet zo dat je kan zeggen het is vandaag slecht en morgen barst het helemaal los. Maar de komende dagen heel geleidelijk ja, komt er eens een raadje bij met die temperatuur. Dan hebben we weer een dag met wat zon, dan weer even wat wolken, klein dipje, stapje terug. Maar uiteindelijk uh, steeds één stapje terug, twee naar voren en dan kom je er ook. En zo zie je bijvoorbeeld voor morgen dat het heel rustig weer is. Dat, uh, dat de zon af en toe schijnt, maar dat de bewolking wel toeneemt dat het droog blijft. Zaterdag misschien wat lichte neerslag, zondag weer wat zon... Maandag nog een buitje. Daarna lijkt het echt droog te worden met meer zon. En dan gaat die temperatuur ook langzaam omhoog naar misschien wel... maar dan hebben we het over eind volgende week 15 graden. Maar het grote voordeel is dat eigenlijk na het weken er amper meer wind is. Nou ja, of het nou 12 graden is met weinig wind en zon of 15 graden... dat verschil merk je niet. Dat wordt een mooi stuk al. Marco dank je. Kinderen van vreemdelingen lopen vaak psychische schade op... omdat het lang duurt voordat ze weten of ze in Nederland mogen blijven. Dat stelt de kinderombudsman in zijn eerste grote rapport... over kinderrechten in Nederland. Ruim 3000 kinderen wachten al meer dan vier jaar op duidelijkheid. 700 van die kinderen al meer dan 8 jaar. De kinderombudsman is Mark Dullaert. Goedemiddag. Goedemiddag. En tot wat voor psychische problemen leidt dat bij kinderen? Het is eigenlijk vergelijkbaar met trauma's die kinderen hebben die uit een oorlogssituatie komen. Het is angstpsychosis, niet kunnen slapen en niet kunnen eten. Uh, ja, echt, echt zware psychische klachten. En het funnig is, dat kun je aan kinderen niet zien. Het is geen buld op je, hoofd, op je hoofd of een gebroken been. Maar het komt bij heel veel kinderen voor, helaas. En daar is te weinig aandacht voor in die periode dat ze hier aan het wachten zijn. Het hele probleem is met de huidige procedure... dat kinderen hun ouders volgen in de procedure. Dus dat niet naar de specifieke belangen van kinderen wordt gekeken. En ook toen wij de overheid hebben gevraagd van... goh, wat is uw beeld? Dan valt gewoon op dat de overheid geen exact beeld heeft... van hoeveel kinderen hier in Nederland zijn, hoe het met ze gaat hoe lang ze in procedure zijn. En daarom krijgen we dit soort uh, excessen... dat bijvoorbeeld 700 kinderen al acht jaar of langer aan het wachten zijn. Yeah. En dat is gewoon een hele zware psychologische druk. We hebben niet alleen Nederlands onderzoek... maar ook onderzoek uit Zweden bevestigt dat... uit Groot-Brittannië, uit Denemarken, uit Amerika. Dus een, uh, uh, en ja, die kinderen moeten gewoon duidelijkheid hebben. En voor kinderen is het beter om maar te weten... goh, er is geen kans meer en je moet weer... Teruggaan, dan dat je eindeloos zit te wachten. En het probleem is ook dat eigenlijk, zoals nu het systeem is ingericht, wij in Nederland met twee maten meten. Als er iets met Nederlandse kinderen is, dan is dat de Raad voor de Kinderbescherming, dan is daar een kinderrechter. Terwijl bij vreemdelingenkinderen, die moeten doen met een bestuursrechter die uh, marginaal toetst, dus niet op belangen van kinderen kan toetsen. Ja, en is, en, is dat een bewuste politieke keuze dat, dat die rechten verschillen, denkt u? Mijn zin is dat geen bewuste politieke keuze. Maar het is wel een feit. Terwijl Nederland de zorgplicht heeft... formeel voor alle kinderen die binnen de landsgrenzen zijn... of je nou wel of niet een paspoort hebt... om die allemaal gelijk te behandelen. Ja. En het systeem zoals het nu is... ja, vreemdelingen haar belangen worden gewoon niet uh, uh, uh, gewogen. En schaart en u zich dan achter, achter de roep... voor een kinderpardon of een wortelingswet... zoals PvdA en ChristenUnie willen? Het punt is... Als je kijkt naar de problematiek van de kinderen... de psychische problematiek, de worteling, enerzijds de wortelingsproblematiek... Hè, tussen die geworteld zijn, Nederland zijn... anderzijds de psychische problematiek... zie je gewoon dat je kinderen individueel moet wegen. Elke zaak is weer anders. Als je, uh, ik sta sympathiek tegenover een, uh, een kinderpardon... alleen het is geen structurele oplossing. Want ook kinderen die nu weer nieuw aankomen... Wat belangrijk is, en daarom is dit ook mede een procedurevoorstel wat wij doen, is dat in de eerste plaats de belangen van kinderen objectief worden gemeten. En dat is het wortelscriterium en dat is het schadecriterium door een onafhankelijke instantie, waardoor de IND, als wel de rechter, echt die belangen van die kinderen kan toetsen en kan wegen. Ja, en dan, dan de, de je... procedure daarop aanpassen, eventueel sneller een uitspraak doen. Ja, en dat houdt ook in, het is niet alleen snelheid, maar vooral ook zorgvuldigheid door deze kindercriteria mee te nemen. En dat kan ook betekenen, dat is de andere kant van de medaille, als er geen zicht meer is op verblijf. ja, dan groeit ook de verantwoordelijkheid voor ouders, ook mede op basis van deze rapportages, dat het beter is om, om dan snel ook weer terug, te terug keren. naar het uh, thuisland te gaan. Maar voor kinderen is het heel erg belangrijk om... Duidelijk te hebben. Te hebben. Ja. Meneer Dullaard, ja, ja, ik moet u onderbreken. Want wij zijn aan het eind van dit half uur. Maar uw pleidooi is in ieder geval duidelijk. En ik dank u wel daarvoor. Dank u wel, Mark Dullard, de kinderombudsman. Na vijf uur het verhaal van een passier op Schiphol. wat bij momenten, het liep goed af.